Dacht allemaal van A-Brand. Jullie hebben een nieuwe CD uit, die is van vorig jaar, die heet Judas. Dat is jullie derde CD. A-Brand betekent een merk in het Engels, waarmee jullie eigenlijk initieel bedoelden om meer dan alleen maar muziek te brengen, maar jullie willen ook artiesten erbij betrekken, hè? Ja, of uh, eigenlijk, eigenlijk gewoon de dingen op onze manier doen. Een groep mensen die gewoon muziek maakt en alles wat daar rond eigenlijk samen beslist. Eigenlijk daarom A-brand, Onze eerste single was Warrior Soul en dat was eigenlijk nog een single die niet uh, Officieel is uitgebracht. Onze eerste officieel uitgebrachte single was Maze. Daarna kwam I Do As I Please, dat eigenlijk voor de eerste keer echt wel wat airplay heeft gehad. En de derde single was uh, Riding Your Ghost. Nu, jullie brengen Daft Punk onder andere en ook ACDC in jullie sets. Van waar die keuze? ECDC is gekomen omdat Studio Brussel ons dat gevraagd heeft eigenlijk om Thunderstruck uh, te koren voor uh, Rendezvous. Dat is eigenlijk omdat het 30 jaar Studio Brussel was, of 25 jaar, ik weet het niet meer precies, En uh, vandaar. En Daft Punk vind ik gewoon, vond ik gewoon een heel leuk Zo is eigenlijk ontstaan tijdens de repetitie en we vonden het eigenlijk wel leuk om, om een nummer eigenlijk even gewoon te laten uitweiden en, uh, Weet je, het is altijd leuk om uh, uh, een concert, iets extra te doen, iets met je nummers, niet louter je nummers, nummers af te haspelen, maar er gewoon iets mee te gaan doen. En dat proberen we, voilà. Ja. Opvallend is dat uh, jullie niet eigenlijk een leadzanger hebben. Um, zowel jij als de andere muzikanten nemen af en toe zang voor hun rekening. Dat wil ook zeggen dat jullie niet meteen een, een frontman hebben ofzo. Wat ook een probleem was voor een aantal platenfirma's in het begin. Dat is al heel lang geleden hoor. Uh, dat was bij de eerste platenfirma, die, die, uh, dat was Universal. En, uh, die die zijn uiteindelijk afgehaakt omdat... Uh... Maar bijvoorbeeld, ik zou je zeggen, bijvoorbeeld, uiteindelijk hebben we ook nog contact gehad met Skint, een, een Engels label eigenlijk, en die vonden dat net weer een, een, een kracht eigenlijk. Hè. Weet je, ik denk alles wat een groep uniek maakt, is een, ook een uniek selling proposition. En ik wil zeggen, dat, is, dat maakt ook uw karakter, dat maakt ook dat mensen van u gaan houden. dat maakt Hoe dichter dat je ook bij je eigen blijft als vijf mensen of vier, of hoe groot dat je groep is, hoe... Uh... Hoe beter eigenlijk, hoe, hoe meer dat dat klopt. Voilà. Natuurlijk hebben jullie ook uh, moeten leren van hoe dat jullie stemmen het beste bij elkaar passen. Als je zelf een idee hebt, want je hebt een boekje waar je ideeën op schrijft, heb je dan ook meteen een stemming in gedachten van iemand van de band? Ja, ja. ja uh, zeker wel. Wij kennen elkaar stemmen nu zo ongelooflijk goed, dat we bijvoorbeeld ook in... Uh in de studio weten we perfect, ah, dat is voor Tom, dit is voor Frederik, dat, dit moeten we allemaal doen, dit is voor mij. En dan moet Tom bijvoorbeeld die bepaalde noot boven nemen ofzo. Of, je, je kent de klankkleuren, bijvoorbeeld, uh, Frederik, Frederik Drum zal altijd, als er iets hoog en toch niet falsetto moet zijn, uh, vragen we, uh, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen sterktes en... Uh, dat is plezant, maar wij zijn daar niet uniek in, hè? de Beatles deden dat eigenlijk ook. Hè? Dus uh, zo uh, vaak werd er ook met, met, allee, met twee gezongen, of er werd ook vaak alleen gezongen, of met twee of met drie. Uh, het is geen uniek concept wat wij doen. Het is alleen, uh, ik vind het, je moet de, ja, de sterktes van je uh, groep kunnen ja, naar voren brengen. En dat was een zoekproces waarschijnlijk om die uh, stemmen te vinden. Absoluut, ja. Want in het begin waren wij eigenlijk allemaal geen zangers. En dus, maar uiteindelijk was dat eigenlijk een zeer interessant traject. Ik, ben, ik kan ook zeggen dat ik er als muzikant eigenlijk beter door geworden ben, door meer te gaan zingen. Ik denk dat dat ook voor zich spreekt eigenlijk en ik doe dat heel graag zingen. Jullie treden altijd op in kostuum, in het Antwerp zeggen ze staaf in de naak. Is dat een duidelijke keuze voor? Ja, ik vond uh, van in het begin hadden we zoiets van we gaan een soort, als een soort brand, een soort trademark willen we naar voren komen, ook tijdens optredens. En vandaar dat we voor een uniform gekozen hebben. Nu, het zou ook kunnen zijn dat we, dat, dat in iets anders ligt. Hè? Ik zeg niet dat wij altijd in een kostuum gaan blijven spelen. Maar er zal wel altijd iets zijn dat een soort, van, zo, ja, een soort merk evoceert eigenlijk. Jullie hebben zowel een rock sound, een popsound. Er zit wat disco in, wat solo ook in. Ja, je, je kan tegenwoordig nog moeilijk... Een groep in hokjes plaatsen. Hè. Alles begint wat naar elkaar toe te komen uh, van genres. Dat is ook logisch, natuurlijk. Hè. Je hebt ondertussen. Uh, er is altijd een soort popmuziek geweest, maar laten we zeggen, de populaire muziek ge, ge, uh, gestoeld op de Angelsaksische traditie. heb je eigenlijk vanaf de jaren 50. Hè. Dus, maar nu zitten wij ondertussen al 60 jaar bijna in die traditie en er zijn zoveel stijlen aan bod gekomen en in je jeugd krijg je heel veel dingen mee en het is logisch dat er eigenlijk op een duur een soort ja, mengelmoes van komt eigenlijk, dat is logisch hè Jullie nummers maken jullie altijd ook in verschillende versies, Hammerhead bijvoorbeeld heeft verschillende ja, ja. versies gehad vooral dat het uiteindelijk op plaats is gekomen, hoe moeilijk is dat dan om uiteindelijk die ene versie te kiezen? Niet zo moeilijk eigenlijk. Uh, alweer, het is te zeggen, dat zou moeilijk kunnen zijn, maar meestal zijn de keuzes vrij, vrij duidelijk. Maar je hebt gelijk, dat zou moeilijk kunnen zijn. We hebben voorlopig eigenlijk misschien gewoon kans chance gehad dat we eigenlijk vrij goede knopen konden doorrakken. Ook voor livesets doen jullie vaak iets in een ander jasje. Absoluut, ja. ja. Zeker, ja. Ik vind, uh, ik vind uh, wij, uh, wij willen graag goed zijn live. Hè. Dus, uh, dat, is, dat klinkt zo als een cliché een dom, maar... Ja, het is waar. We willen gewoon graag hebben uh, dat, dat we iets geven, een concert geven waar, dat je, waar dat we zelf veel plezier aan hebben en waar we hopen dat het publiek veel plezier aan heeft. Of plezier, of van kan genieten, of wat dan ook, wat het ook is. Of een kick krijgen. Uh, voilà. Voor Mad Love Sweet Love, daar is een verhaal rond. Je hebt een straatmuzikant tegengekomen op de meer ja inderdaad uh, en uh, ik kende die eigenlijk al ik had die al lang gezien ik vond die een ongelooflijke stem hebben en toen we in de studio waren om My Love op te nemen dacht ik van verdorie die man die zou dat ongelooflijk kunnen zingen omdat hij een heel schone zwarte soul rockstem heeft zo en uh, ik heb hem op de man afgevraagd en uh, zei hij zei dat, direct dat hij dat wou doen. Hij zegt hem, ja ik doe alles, ik doe huwelijken, ik doe recepties, ik doe alles. Sure, brother. En ze, die heeft dat gewoon gedaan. Voilà. Maar je neemt hij niet mee op het tour waarschijnlijk. Nee, nee. Uh, we hebben wel een paar keer met hem samen uh, gespeeld. Maar het is, het is echt ook alleen om voor één nummer iemand ja. een hele avond mee. Uh, die mens is ook niet meer van de jongste, die is twee, 63 ondertussen. Nee, nee, dat is, dat is, dat is iets te moeilijk. De choreografie van Hammerhead, met jullie hoofden, wie heeft dat bedacht? Uh, ik denk ik eigenlijk. Het was zo dat we een uh, videoclipje moesten hebben en er was geen geld. Er was alleen een camera en er was een, uh, een lege kamer. En, uh, we hadden eerst oorspronkelijk, ik had een Beatles anthology boek gekregen. En daar stonden eigenlijk, de, die, die, heel veel foto's van de Beatles zijn zo in heel bepaalde poses, echt heel hard geposeerd. Zo. En dat hebben we gedaan in die clip, maar op een bepaald moment waren we een beetje uitverteld. Toen dacht ik van, komaan, ja, er moet een dansje bij. En toen heb ik gewoon, hebben we op geen tijd gewoon een heel eenvoudig dansje uitgedacht. Uh, dat we in de clip gebruikt hebben en dat we dan later gebruikt hebben om live te doen. Want voor de rest, jullie live set, je zou ook de trucken van de for alla la reggie kunnen gebruiken om, het, om de mensen mee te krijgen, maar uiteindelijk, jullie musiceren gewoon. That's it. Ja, we doen, niet, we doen geen Reggie, nee dat is waar. Maar, uh, met alle respect voor Reggie trouwens, maar uh, we, we doen geen Reggie. Ja, ik, zeg, ik zeg het alweer, het, is, het, is meer, het past meer, meer bij ons karakter om te, te doen wat we nu doen. Voilà. Het buitenland longt natuurlijk ook uh, voor uh, jullie. Uh, jullie zijn net terug van Canada. Uh, en ook Lowland staat op het programma nog in augustus. Is dat een, een, een doel op zich? Uh? Ik zou graag in het buitenland veel spelen en uh, er ook... Uh, gedraaid worden door de radio en als het kan ook, ook cd's verkopen, dat is ondubbelzinnig, ja. Of dat dat lukt, ja, dat zullen we moeten zien. We krijgen in ieder geval al wel kansen. Dus uh, dat gaan we proberen en zo goed mogelijk doen. Can't help it is jullie nieuwe videoclip, uh, jullie meest recente, uit uh, dat uh, derde album Judas. Dat is nu een jaar oud. In muziektermen is dat een eeuwigheid. Zijn jullie met nieuw materiaal bezig? Ja, we zijn eigenlijk met twee cd's bezig, maar eigenlijk is er al materiaal genoeg, maar het zal uh, zaak zijn in september van, uh, we weten dat eigenlijk wel al uh, met welke soort cd dat we beginnen. Het zijn echt twee totaal verschillende soorten uh, muziek eigenlijk, voilà. maar dat, dat, ik wil er eigenlijk nog niet veel over lossen, uiteindelijk moeten daar... En weet je, als, als het proces ver genoeg staat, dat het opgenomen is, dan kunnen we daar iets over zeggen. Want anders is dat zo'n beetje praten in het eilen eigenlijk. Alleszins heel veel succes vanavond en met jullie uh, toekomstplannen. Merci, dank u wel.